Hey, geweldig dat we weer kunnen starten met onze Bijbelstudie. Vandaag in, het, in hetzelfde thema, apologetiek. Hoe we kunnen zich nog herinneren wat apologetiek betekent? Verdediging of? De? Verantwoorden. Dus verantwoorden of verdediging. Dus je geloof verantwoorden of je geloof verdedigen. Hé, hey, Susie, je bent net op tijd. Geweldig. Hey. Dus. Het is dus het verantwoorden van ons geloof, komt van het Grieks Apollo, Gia. En we hebben gezegd dat vele studies vandaag bijvoorbeeld op universiteiten, heeft, de naam, heeft een Griekse naam, bijvoorbeeld Theologie, Theos betekent God. Dus de studie over God, filosofie, filosofie is eigenlijk liefde voor wijsheid. Filio komt van liefde in Grieks, Sophia is wijsheid in Grieks filosofie, liefde voor wijsheid of wijsbegeerte, En dus heb je al die studies hebben, vele van die studies hebben dus een Griekse term. En dus ook deze. En het is mooi dat de Bijbel ook in zo'n tijdperk is geschreven. Dus je ziet ook hoe God alles van tevoren heeft bepaald. Hoe hij zijn, zijn ontwerp, zijn, zijn idee om Jezus precies te plaatsen in een wereld. Waar ze toen Grieks spraken, die eigenlijk een bekende taal was in die tijd taal van de filosofen en het mooiste is dat het evangelie is het mooiste boodschap wat er bestaat in deze wereld. Dus vandaag gaan we het hebben dus, weer dus gaan we het weer over apologetiek hebben en we gaan weer twee argumenten behandelen. Vorige week, laten we kijken wat we vorige week hebben geleerd. We hebben geleerd dus dat apologetiek is het verdedigen van ons geloof door redeneringen en bewijzen. En we hebben gezegd dat we dit doen om de waarheid van het christendom te bevestigen. Ik weet het, het zijn soms weet, nog een beetje kleine letters, maar jullie ogen worden vandaag uitgedaagd. Het is om de verlorenen te redden, de kerk versterken, fouten weer leggen. En ik, afgelopen zaterdag was ik, was ik, uh, had ik weer de mogelijkheid om iemand aan te spreken, of tenminste met iemand te spreken over het geloof, over, over God... En het is mooi dat steeds komen dezelfde vragen. Dus we behandelen hier ook algemeen de meeste vragen die voorkomen. Gaan we behandelen we hier in deze lessen? Dus het is een powerful tool. Het is een krachtige eigenschap die je kan hebben als christen. Als je deze basis die we vandaag, dat we deze lessen leren, als je die kan hebben. Want je voelt je zekerder wanneer je spreekt tot mensen. Je weet waar je het over hebt. En je gaat niet terugdenzen. Je gaat niet wegrennen voor vragen. Maar je gaat het verantwoorden, je gaat apologia gebruiken. En dat is geweldig, daarvoor zijn we geroepen. De Bijbel zegt, God zei um, via de Spetrus, Speterus uit de gemeente, hey, je moet bereid zijn om het te kunnen verantwoorden. We hebben gezegd dat als God niet zou bestaan, dan is het leven absurd. En alles, jullie kennen nog de kosmologische argument, alles wat begint te ontstaan, heeft een oorzaak, de universum, begon te ontstaan, dus het universum heeft een oorzaak, de oorzaak is God. En de afgelopen week kreeg ik van iemand te horen van pastoor, en hoe zit het met, want ze vonden het toch een beetje lastig sommige dingen, omdat we de studies normaal gebruiken, heel veel bijbelteksten en heel veel dingen, maar we hebben hier gezegd, dat in de studie -apologie gaan we meer hebben over de argumenten, en, en dat doen we samen met de Bijbel, maar het is ook heel veel onze redenering gebruiken, gewoon, logische stappen en in een we hebben het gehad over het woord premises of premises zijn die, vaak drie stappen of stappen die je volgt om een logische redenering te, te gebruiken of toe te passen om een argument te verdedigen en vandaag gaan we het hebben over het argument van ontwerp dus over ontwerp en we gaan het hebben over het morele argument Morele argumenten, is persoonlijk vind ik een van de sterkste ook, die van ontwerpen, zijn ook sterke argumenten die we gaan toepassen. Stel je voor, als je, erg, als je zou rondlopen, en jullie kennen, hebben misschien het beeld ooit gezien, als je rond zou lopen en je ziet het volgende beeld, wat denk je dan? Ah, je ziet die, die hoofd van die president van Amerika, en wat zou je dan denken? Is het gewoon een gevolg? Van regen, wind en tijd? Of zit er een ontwerp in? Zit er een gedachte in? Een intelligentie? Ik geloof dat de meerderheid van jullie, als niet iedereen, zou zeggen: nee, dit kan niet zomaar zijn ontstaan. Er is hier duidelijk, het is duidelijk iemand of een groep mensen die dit hebben gemaakt, die, die, die met een hamer en bijt of machines. Het hebben geproduceerd, zodat het zo eruit zal zien. Dus eigenlijk het argument over ontwerp gaat over hoe de wereld waarin wij leven een duidelijk ontwerp toont. Een duidelijke blauwdruk. Dus eigenlijk achter een, achter een ontwerp zit er altijd een blauwdruk. En achter de blauwdruk een, een maker of een tekenaar. En zo zien we dat het wereld waarin wij leven een duidelijk ontwerp heeft, duidelijke tekenaar heeft, een intelligente wezen die het heeft gemaakt. En wat als je zou zwemmen en, en je komt het volgende tegen? Eh, onder water. denk van, wow, dit is onder water. En wat denk je dan? Is het gewoon een gevolg van water en erosie? Eh, die leeuw en die, die tekeningen van, of die beelden van vroeger... Een beetje duidelijk van, hé, hey, luister, hier zit er een ontwerper achter. Dus geen enkel redelijke persoon kijkt naar deze foto's en concludeert dat het door de natuur is veroorzaakt. Niemand denkt van dit is iets wat de natuur heeft veroorzaakt, of vanzelfsprekend zo is geworden. Of door de tijd heen werd het zo gevormd. We weten allemaal omdat beelden bekend zijn voor jullie. Omdat jullie weten dat achter elk beeld zit er een ontwerp. Dan denk je, dan weet je van hé hierachter zit er een ontwerp. En dus hier heb ik het over beelden die je gelijk ziet. En je gelijk identificeert. Als je bijvoorbeeld een stoel ziet, identificeer je gelijk persoonlijk. Dat het iets is wat iemand heeft gemaakt om erop te zitten. En in deze beelden, je zag het. En je identificeert het gelijk. Dus onze intelligentie, onze, ja, onze, onze gedachten, onze brein, kunnen makkelijk onderscheid maken tussen iets wat er een intelligent ontwerp achter zit en tussen iets wat een natuurlijke oorzaak heeft. Dus natuurlijk kan je zo meteen gaan zeggen, hey, wacht even, maar de natuur heeft toch een oorzaak. En, en God heeft de natuur dan ook ontworpen. Ja, maar ik heb het over... Dingen die toevallig lijken vanuit de natuur. En iets wat je duidelijk ziet, van dit is een intelligent ontwerp. Dus wanneer je een zandkasteel ziet, op, wanneer je naar Spanje gaat deze zomer, of vakantie naar Curaçao, naar de Antillen, of ergens in deze wereld. En je ziet, weet je die maken, ze maken zo'n mooi zandkasteel, langs de strand, bij de boulevards. En je ziet gewoon ge, uh, ja, de kleine gaatjes van zand en, en gewoon de rest van de zand. Dan weet je duidelijk van, hey, wacht even, hier bij deze zit er een duidelijker ontwerp. Zit er een intelligente wezen achter, of een intelligente persoon achter. Dus iemand die een gedachte heeft om iets te ontwikkelen. Dus wij zijn dus ervan bewust dat een intelligent gevolg dus ook een intelligente oorzaak heeft. Dus iets wat met intelligentie heeft, is gemaakt, betekent... Of iets wat intelligentie uitstraalt, spreekt over een intelligente oorzaak. Kunnen jullie mij volgen tot nu toe? Yes? Dus alles wat intelligentie heeft, heeft een intelligentie of een intelligente oorzaak. Iets met de intellect die het heeft gevormd, gemaakt. Hoeveel van jullie hier houden van techniek? Mannen, een beetje dingen maken. Mannen zijn meer makers, meer lego, meer... <laughs> jongens dan meer lego, meer, soms meer tekenen, soms niet, soms houden vrouwen meer van tekenen. Van ja, tekenen is het jouw passie, wauw. En het is geweldig, hè, wanneer je zelf iets ontwerpt. We hebben allemaal een creatieve mind, we hebben allemaal een creatieve brein die dingen kan maken. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de, een periode van 100 jaar, 150 jaar, hoe de wereld zich ging ontwikkelen. Constant met de dingen nieuwe dingen creëren, nieuwe dingen maken, nieuwe dingen bouwen. Constant zien we hier dus een, zien we dus een, een beweging van een aantal mensen die creatief zijn. Hoe van jullie hier heeft ooit, jullie hebben ooit iets gemaakt dat je denkt van wow, dit is, ik ben zo creatief. Wat is jouw meeste creatieve idee of iets wat je hebt gemaakt of gezegd? Ik kan, ik kan iemand zich herinneren of misschien een kleding die je hebt aangedaan. en van, wow, ik ben echt creatief. De vrouwen gaan, voordat ze naar een feest gaan, gaan kijken ze in de spiegel. Mannen ook, zeggen van, wow, check hoe creatief ik ben. Ik heb de, de bril gecombineerd met de schoenen en de kleding. Jullie zijn allemaal creatief. Weet je, wanneer ik zie dat jullie creatief zijn op de zondag hier. De mensen netjes komen naar de kerk en weer anderen. Weer anderen komen minder netjes, net als ik zo. Maar jullie zijn geweldig creatief. En, en om, om boeken te schrijven moet je creatief zijn. Om mensen hun aandacht te trekken moet je creatief zijn. En dus wij, wij onderscheiden en we zien creativiteit overal waar wij komen. En het is mooi dat in het woord creatief, het woord creatie zit. Het scheppen betekent je bent bezig met iets scheppen. En wij, we weten God die, wij die God kennen, God heeft de wereld geschapen. En hij schiep mensen met de mogelijkheid om iets te creëren. God, de Bijbel zegt, God schiep de man, Adam, de vrouw, Eva. God schiep hem naar zijn evenbeeld. En één van de dingen, één van de eigenschappen die God ons heeft gegeven, behalve bijvoorbeeld autoriteit, dus om te heersen, heeft hij ook ons de creativiteit gegeven. God heeft ons de mogelijkheid gegeven om dingen te creëren... Vanuit de dingen die hij al heeft gemaakt. Dus om grondstoffen te nemen en dingen te ontwerpen en ervan te maken. Is het niet geweldig hoe, als je zo kijkt naar de schepping, hoe God dingen rauwe of uh, ruwe materiële geeft, uh, geeft aan de mensen. En hij geeft ons de kans om die ruwe materie te nemen en een huis van te maken en een auto van te maken en een vliegtuig van te maken. Uh, de, man, de, de mens neemt aardolie. En maakte brandstof mee, de brandstof zetten ze in de auto en de auto begint te rijden. Zit allemaal in de creatieve geest van de mens. Die eigenlijk komt uit de creatieve God. Amen. En God heeft dat alles eigenlijk verstopt. In, God heeft dat alles verstopt in, in de wereldbol. Zodat wij er gebruik van kunnen maken. Is onze God niet groot? Dat betekent dus ook dat je creatiever kan worden dan je denkt. Laat ik naar iemand naast je en zeg je bent creatiever dan wat je denkt. Nee. <laughs> hey, je bent creatiever dan je denkt. Je hebt, je, hebt een, je hebt een eigenschap van God. Je hebt een eigenschap van God om dingen, om creatief te zijn. Creatief met woorden. Zo kan je zien, je ziet soms een hele lelijke man met een mooie vrouw. Het is omdat die man creatief was nou? met zijn... Hoe kan dat nou? Hè? Het, het is omdat die man creatief was met zijn woorden. Ja. Weet je als je, als je, als je de ene niet hebt, moet je het compenseren met iets anders. <laughs> yes. Dus je moet het kunnen compenseren... En weet je man, als jullie moeite hebben daarmee, we moeten een keer samen mannen bij elkaar komen. Want creativiteit samen stenen we elkaar. Voor, voor degenen die nog single zijn. Of, of kom naar de, naar de, naar de seminar. Naar, oh nee, sowieso naar de diensten. Hè? Die, de, de, de serie die we gaan behandelen. De komende periode of vanaf 25 um, juni. Dus het wordt sowieso powerful. Maar. Het zit in de mens en, en hoe creatief zijn vrouwen. Zo so vrouwen kunnen met hun denken heel ver gaan en dingen denken. En soms dingen die zelfs niet bestaan. Uh, ze, kunnen het, ze kunnen het zien en, en, en ze spreken het uit en ze denken heel ver... En ik zie het bijvoorbeeld, soms bij mijn vrouw, er is iets misschien kleins gebeurd en ze zit al heel ver te denken van de mogelijke dingen die ervan kunnen uitkomen of waarvan het is ontstaan. En dan zeg ik, wacht even oh, Cindy, van, <laughs> laten, we, yes, laten we het bij de realiteit houden. Relax. Nee, maar, maar het, is, het is spannend hoe creatief wij kunnen zijn en... En hoe we dingen kunnen ontwerpen. En ontwerp draait dus altijd om intentie. Je doet het intentioneel. Je wil iets bereiken. Je wil ergens komen. Je ontwerpt niet iets zomaar. Als je een stoel ontwerpt is om erop te zitten. Als je een bed ontwerpt is om erop te gaan slapen of liggen. Dus je ontwerpt iets met een intentie, met een doel. Wanneer je dus intentie ziet, betekent het dat iemand bezig was om het te ontwerpen. Dus als je zuurstof ziet, of tenminste ervaart, betekent het dat er een intentie is dat iemand het gaat inademen. En terwijl het inademt, is, het, is de intentie van die zuurstof dat het jouw longen gaat vullen. En dat terwijl het, het je helpt om je, je bloed door te laten stromen, door je hart die het nodig heeft om het te blijven pompen. En, en zo zie je dat de hele schepping dus intentioneel is. Dus zelfs de grondstoffen en de dingen of de voedsel waarvan we eten, hoe het ons lichaam doet groeien, hoe het ons lichaam eh, doet ontwikkelen en het helpt ons. En zo ook zien we dat God ook mensen de capaciteit heeft gegeven om medicijnen te creëren vanuit dingen die al in de aarde zitten. De arbeid. Dus God heeft ons creatief gemaakt. Dus wat is dan het argument van ontwerp? Het is het volgende. Er zijn drie stappen. Dus het voor, de, vorige die, de, eerste, de vorige die we hebben behandeld. Was de kosmologische. was ook drie stappen. En we zeiden het was heel makkelijk. Hoe we kunnen zich nog onthouden hoe het was. Het, het was niet moeilijk. Maar je, je moet de hoofdlijnen proberen te memoriseren. Uit je hoofd te leren. Want zo alleen kan je het dan uitleggen. We hebben gezegd. Dat het kosmologische was, alles wat begint te ontstaan, heeft een oorzaak, yes. Het universum, universum is begonnen te ontstaan, het universum heeft een oorzaak. Maar nu het argument van ontwerp is, elke. Deze, oh, dank, kijk, deze broer... Ja. Zie, hij is creatief, hij is creatief. Dit ja. is ook een vorm. Ja. <laughs> ja. Dit kan achteren. Hey creatief, creatief. Ik dank jullie, jullie zijn zo bezorgd voor mij. Zo, wat een ja, zegen. Kijk, dit zijn mensen die van me houden, geweldig. Van je <laughs> Echt een blessing. Je ja. Het is het <laughs> argument van ontwerp. Elk complex ontwerp. Heeft een ontwerper. voor so alles wat een complex ontwerp heeft, heeft een ontwerper. Het universum heeft een complexe ontwerp. Daarom heeft het universum een ontwerper. Dus alles, het elk complex ontwerp, heeft een ontwerper. Het universum heeft een complex ontwerp. Daarom heeft het universum een ontwerper. Ontwerper. Amen. Dus elk complexe ontwerp heeft een ontwerper. Wat betekent dit? Want ontwerp gebeurt niet vanzelf. We hebben het hier net gesproken, uh, um, uitgesproken. Het heeft een ontwerper achter. Een horloge is niet uit zichzelf begonnen te ontstaan. Laat staan miljoenen andere horloges in de wereld. Er zit een bepaalde complexiteit in horloge. Het feit dat een horloge bestaat, betekent dat het door iemand is gemaakt. Dus dat een horloge bestaat, betekent dat het door iemand is gemaakt. Natuurlijk, dat weten we. En het feit dat het een ontwerp heeft, het is mechanisch, elektrisch, esthetisch, het is kunstig, het, het ziet er mooi uit. Toont ons dat er een intelligente ontwerper, dat een intelligente ontwerper het heeft gemaakt met een intentie, een horlogemaker. Die heeft dan een intentie met intentioneel gemaakt, zodat je daar de tijd kan kijken, zodat je het... Voor het ook, maar ze maken, je, ziet, je merkt dat er bijvoorbeeld horloge, mensen die horloge dragen. Je gebruikt het dan niet alleen maar om de tijd te checken. Maar het moet ook, het moet ook een beetje chic zijn. Het moet, het moet netjes zijn. En, en, en ze gaan er verder op in in het ontwerp. Dus elk complex ontwerp heeft een ontwerper. Zoals een horlogeontwerper. Een ontwerp heeft maar alles wat we hier zien in deze wereld. of wat door mensen gemaakt, is gemaakt. zien we ontwerp erachter. Het universum heeft een complex ontwerp. En nu gaan we de feiten noemen van waarom het universum een complex ontwerp heeft. Het is hier een paar feiten. Als de aarde niet gekanteld zou zijn op een 23 graden as, dan zou er ook geen verandering zijn in seizoenen. Of er zouden zulke extreme veranderingen zijn, dat geen enkele plant het kon overleven. Dus er is een complex ontwerp, in de manier hoe de aarde gekanteld is, of hoe de manier hoe die schijnt staat, in een as van 23 graden. Dat maakt dat wij seizoenen kennen, en dat wij dus kunnen leven, omdat de planten dan kunnen leven, en er zuurstof is, en de atmosfeer, sorry, En dat is het mooie wat hij zegt, wow, hij zegt, het is niet, is er niet gebeurd door een botsing, en, en, en het mooie is dat, stel je voor, als je als je zou spreken van een botsing bijvoorbeeld ik kom met het idee hey, is het gebeurd is het niet, misschien door een botsing? als je zou spreken over een botsing dan zelfs nog zou het zo moeten zijn dat die botsing het zo moet hebben veroorzaakt dat het precies zo zal staan dat er leven mogelijk zal zijn samen met alle andere factoren die erbij komen die we hier gaan noemen en dus en we gaan, het, we gaan het zo meteen zien hoe groot de kans dan is. Want de kans zou dan heel miniem zijn, heel klein zijn, dat zoiets alleen maar, of zelfs zo onmogelijk zijn, dat zoiets random zou gebeuren op basis van, van toeval. Want de atmosfeer bestaat dus ook uit 21% zuurstof. En natuurlijk ben ik niet natuurkundig, ik heb dingen alleen maar bestudeerd om een argument te kunnen baseren en te kunnen opbouwen. En dat is ook het mooie van apologetiek, is dat je niet alles hoeft te weten, je moet alleen maar de informaties weten kennen, die toepasselijk is voor je argument. Zijn jullie met me? Dus je hoeft niet een astrofysicus te zijn, of een natuurkundige, of bij de NASA te werken, om met zulke argumenten te komen. Maar als je met iemand praat, die toevallig dat is, dan moet hij dit wel erkennen, want dan spreek je wel waarheid, en op basis van argumenten. En natuurlijk, Basir, ik heb jullie vorige week ook een lijst gegeven. Trouwens, je kan het ook, ik ga jullie de link geven waar je de studie kan downloaden. Je kan deze studie, dus wat ik hier heb op PowerPoint, kan je downloaden vanuit de website van de kerk. Je gaat nlccm.com slash bijbelstudies spijkenissen en ik ga, ik ga de link, als jullie mij vragen, ik schrijf, ik, ik schrijf de link voor jullie, waarbij je het ook gewoon de, weer thuis kan lezen. En we proberen het ook met een Opname erbij te zetten. Zodat je het weer kan herhalen in jouw denken. In your spirit. Amen. Dus het bestaat uit 21% zuurstof. Maar zou het 25% zijn, dan zou het overal in brand steken. Of zou de universiteit overal in brand zitten. Ik weet niet of jullie vandaag toevallig was het heel lelijk hè? met de flat daar in Londen. Zo'n mega brand. En we weten dat brand ontstaat door... Door zuurstof. Dus daarom raden ze aan: als er brand is, doe juist niet gelijk alle deuren openen, want dan laait het toch meer. Dus als er meer zuurstof zou zijn, de, qua percentage, en er zou één vlammetje ontstaan, zou het heel snel de hele wereld in vlam steken. En als het 25% zou zijn, dan zou de mens stikken. Dus als het 15% zou zijn, dan zou de mens stikken, dus zo weinig zuurstof, dat, wij, dat er niet genoeg zou zijn voor onze longen, voor onze organismen, dat wij zouden stikken. Dus, we spreken hier over het argument van waarom heeft, of hoe zien we dat het universum een complexe ontwerp heeft. En dan zie je van, hé, hey, de, de 23 graden as, de 21% zuurstof, de, en dan zien we ook de zwaartekracht. De Christen, komt kom bij u, ja, tel me. Maar stel je voor als... Want we hebben het over percentages. Dus stel je voor dat de mens maar 3% gebruikt van de 15. Ja. Als de aarde 15% zou zijn... Zou die 3% dus veel minder zijn. Wij kunnen 3% gebruiken omdat die mogelijkheid is voor die 21. En dat helpt ook dus de, ja. de, andere, ja. de andere organismen om het zo te verwerken. Maar bij 15 raakt het al de hele schepping aan, of de hele creatie aan, waarbij het ook gelijk de mens aantast. Dus ja. bij percentage moet je dan ook zo gaan rekenen. En als de zwaartekracht veranderd zou worden door 0,001%, of ja, 0,000000000, 000, 000, 000, moet ik heel goed zeggen, heel 1%, dan zou de zon niet bestaan en de maan zou crashen. In de aarde bijvoorbeeld. Dus wat de fysicus of de, de natuurkundigen hebben onderzocht en gelezen en gestudeerd in de wetenschap zegt is dat alles is zo wat ze noemen in Engels fine tuned, zo bij op elkaar gesteld dat een enkele aanpassing de hele universum, de hele aarde gedeelte sowieso zou ontregelen. En bij een simpele ontregeling het is niet dat als je je trein mist, pak je de andere. Nee, maar een, een kleine ontregeling betekent verwoesting. De temperatuur, we zien dat nu alweer. Met die temperatuur, daarom proberen ze met de klimaatveranderingen. En, en jullie hebben het laatste nieuws gevolgd, hoe het daarmee zit. En vandaag um, hoorde ik weer op de radio over de, een ijskapgedeelte die weer gaat breken. Die af gaat breken. En, en hoe, de, hoe het een effect... En hoe dat, hoe dat al een effect kan hebben op de aarde, hoe mensen daar al van weet je, aan het schrikken zijn. Dus stel je voor, zo'n grote aanpassing, zo'n grote verandering, het zou de hele aarde aantasten. Dus alles is zo ontworpen, zo gedirigeerd, zodat leven mogelijk zou zijn. En niet alleen maar leven, maar een leven die kwalitatief. ...goed leven is. In die zin dat de mens... ...kan gebruik maken... ...van vele dingen. Vandaag terwijl ik... Eh, eh, was het vandaag, ...gisteren was ik bezig met de studie... ...en moest ik gewoon ook denken aan... ...aan onze... ...smaakpapillen, hoe wij... verschillende smaken kunnen proeven. En hoe... Oh, hoe, ...hoe eigenlijk ook... ...de manier hoe jij proeft, misschien net iets anders is... ...maar tegelijkertijd ook hetzelfde is... Wanneer je iets proeft. En, en is het niet mooi dat God verschillende smaken heeft gemaakt voor ons? Dat wij verschillende dingen kunnen proeven. En niet ja. maar eentonig. Maar ook geur. Rijken. Onze reukvermogen. Dat we verschillende dingen kunnen rijken. Dus, en, en ook geluid. Verschillende dingen kunnen horen. Verschillende tonen. Je kan horen wanneer iemand vals zingt. Amen. Je kan, je kan horen wanneer iemand goed zingt. Je kan horen wanneer iemand... Niet heen gaan zingen. En dus we, we, we horen het en we worden geraakt door dingen die we horen, dingen die we rijken, dingen die wij zien. En dus heeft God een universum, een wereld voor ons gemaakt waarbij wij zeker dankbaar mogen zijn en blij mogen zijn. Amen. Ben je niet dankbaar dat je andere mensen kan rijken? Ja. <laughs> Soms niet zo dat je die <laughs> nog een paar kleine feiten. En, en stel je voor dat zijn de grote feiten. Als Jupiter bijvoorbeeld niet zou zijn waar het precies is, dan zou de aarde kunnen gebombardeerd kunnen worden door ruimtemateriëlen. Als de dikte van de aardkorst groter was, zou te veel zuurstof worden overgedragen aan de korst om het te laten leven. Als het dunner was, zou vulkanische. En tektonisch, weet je, dat is het verschillende aardbevingen zijn, meerdere aardbevingen zijn, en dus het leven onmogelijk maken. Een astrofysicus, Hugh Ross, zij heeft berekend dat de kans voor mogelijk leven op een planeet gelijk staat op, aan 1 op 10 tot de macht, of tot 138, of niet tot de macht, maar, oftewel 10 plus 138 nullen erachter. Dus de kans, 1 op... Dat zou eigenlijk een onmogelijke kans zijn. En, en dit wordt nog ongelooflijker als men zich realiseert dat er slechts 10 en dan 70 nullen zijn. Of de, dat 70 um, nullen zijn om atomen in het hele universum. In de zichtbare universum. En dus natuurlijk, want anders kunnen ze... Dus er zijn alleen maar ideeën van mensen. En natuurlijk de wetenschappers. Het mooie van wat, wat wetenschappers proberen altijd een bepaalde... een bepaalde dingen te... hypothese of bepaalde dingen te bedenken en berekeningen te maken... om dingen duidelijker te maken. Maar ook zij zijn ervan bewust dat ze gelimiteerd zijn in heel veel dingen. Dat ze niet de... Heel veel dingen zijn gewoon onbeschrijfelijk. En ze proberen het hier en daar. En, en er zijn uh, bekenden, bijvoorbeeld Stephen Hawkins, die die dingen zegt en die waar veel gelijk, veel waarheid in zit. Albert Einstein was ook bezig met, met, met die dingen. En, en vandaag daar heb je heel veel. En het, zijn, het is een mooie vak voor degene die het leren. Maar ze komen steeds weer tot beperkingen. En, en wat je merkt ook in die voorbeeld van die, van die kap, bijvoorbeeld die die aan het losbreker is, wat ze, ze, ze meen dat het aan het losbreker is, is dat toen, bijvoorbeeld in 2002 of 2003, was er ook zoiets gebeurd en er waren twee groepen wetenschappers. De ene zei van, weet je, als het gebeurt, is het niet erg, want dan stijgt de zee, zeespiegel toch niet, want je moet het zien als ijsblokjes in een, fla, in een, in een cola. Dat is als meld dat je het, als het dat hij het misschien niet, dat hij het niet te veel zal stijgen. En die anderen zeiden, nee, als het breekt of juist breekt, dan zal het juist heel veel stijgen. En dus heb je zelfs onder wetenschappen heel veel meningverschillen. En uiteindelijk bleek de andere gelijk te hebben. Of degene die zei dat het juist, dat de zeespiegel zou stijgen. En wetenschappers die dan tegen waren, die blijven dan stil. Hè? Dan zeggen ze niks meer en dan blijven ze stil. Maar zo zie je ook dat in de wetenschap zelf zijn er heel veel meningen en argumenten. En de mens probeert heel veel dingen te begrijpen. En heel veel kunnen we begrijpen, maar ook heel veel niet. Dus het universum heeft een complex ontwerp. Dat is wanneer je dus een mening uit tot iemand, wanneer je iemand vertelt over het bestaan van God, ga je hem uitleggen waarom of hoe het universum een complex ontwerp heeft. En we hebben gezien dat alles wat een complex ontwerp heeft, heeft een ontwerper. Ik heb hier het voorbeeld van een DNA, een doorsnee van een DNA. Het ontwerp, daarin wat, ze, um, wat, wat men ziet, en de rose window. The, zie je een, een mooie, dat het er op elkaar lijkt? De ene weten we 100% van hey, een mens heeft het gemaakt, maar als je naar de andere kijkt, weet je het 100% eh, hey, er zit ook een ontwerp achter, een bepaalde design, een, iets, iets, iets symmetrisch, iets. Intelligent. En zoals... ...we ook soms zeggen is van... ...weet je, een explosie... ...verwoest alleen... ...en schept niet. Bijvoorbeeld... ...een explosie zou iets moeten verwoesten... ...en niet gelijk alles kunnen scheppen en maken. Dus er kan geen toeval zijn... ...zitten in verschillende... ...dimensies van ontwerp. Dus hoe weten wij... ...dat de wereld door God is gemaakt... ...is omdat er een ontwerper is. Het is een ontwerp en dus heeft het een ontwerper nodig. Dus de conclusie van het argument van ontwerp is dat elk complexe ontwerp heeft een ontwerper. Het universum heeft een complexe ontwerp, daarom heeft het universum een ontwerper. En nu, voor degene die graag, en ik, want ik ben er eentje die graag ook met bijbeltekst komt, is... Psalm 19 vers 2 zegt. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansen roemt het werk van zijn handen. Amen. De hemel spreekt over de majesteit van God. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Dus De psalmist keek rond in de natuur en zei van. Wow, de hemel spreekt over God. Het vertelt over het werk van zijn handen. En daarom geloof ik dat je als christen. Ook zeker kan genieten van de natuur en zegt van wow, hoe geweldig God dingen heeft gemaakt en op orde heeft gezet. En zo precies heeft gezet voor ons, voor de mens. Ik kan je zelfs vertellen dat alles wat God heeft gemaakt, materieel, is voor om de mens te zegenen. Om ons te zegenen. God zei tegen Adam, heers erover. Het is van jou. Het is van jou. Dus het is Gods liefde voor de mensen. Psalm 139,14 zegt hij. Ik loof u voor het onzaggelijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dus diep in mijn ziel weet ik van. Dit is Gods werk. Het is Gods handen die dit zo heeft gesteld. En weet je wat het mooie is? Dat... Wanneer je met mensen spreekt buiten en de meeste mensen eigenlijk zijn niet echt atheïsten. atheïsten is zo van, er bestaat helemaal geen God. Maar de meeste mensen gaan je wel vertellen van, weet je, ik geloof wel dat er iets is. Alleen ik weet niet wat het is, een energie, een persoon, een wezen, iets. Ik weet wel dat het iets is. Want diep in hun ziel weten ze dat er iets dieper zit in wat ze aanschouwen met hun ogen. Dat er iets verder is dan puur wat ze misschien hebben geleerd of ooit aan hun is verteld. Dat het toeval is. Ook belangrijk om te weten is dat vaak christenen hebben een afkeer tegen wetenschap en al die dingen. Maar het hoeft ook niet per se. Want ik, ik kan je vertellen dat een groot gedeelte christenen zijn wetenschappers. Zijn biologen, zijn astrofysici, zijn mensen die bezig zijn met natuurkunde. Dus... Dat, dat we denken of dat mensen denken van nee, wetenschap is, is, um, is niet van God of wat dan ook. Nee, dat is niet waar. Want heel veel christenen studeren het. En ik bemoedig je juist van als je kinderen hebt en, en, om het, en die willen het studeren, bemoedigen ze om het te studeren. Leer ze ook wel eerst apologetiek, maar bemoedig ze om het te gaan bestuderen. Want dan kunnen ze juist door die vele studies merken en zien van hoe geweldig. Er een design, een ontwerp achter zit. Hoe geweldig de dingen in elkaar zitten. Hoe God het heeft gemaakt. Wauw. Dus er is een ontwerp in het universum. Er is een ontwerp. Weet je, weet je want toen, wanneer ik zag dat er echt een ontwerp was. Toen ik, toen ik naar mijn kinderen keek. En zag van wauw, kijk hoe mooi ze zijn. Ze lijken heel veel op de vader. Nee, maar... <laughs> nee, maar... <laughs> Wanneer ik, ik naar mensen kijk, zo weet je zoveel hoe God mensen heeft gemaakt en, en ook de verschillende manieren van denken, de verschillende manieren van zijn, de verschillende karakters, de verschillende houding, creativiteit. Je merkt van, hé, hey God, dit is iets, iets puurs, dit is iets enigs. My brother. Ja, toen we nog enkel glas hadden en het was nog echt winter, heb je wel eens naar ijskristallen gekeken op je raam. Oh, hoe die, uh, ja, okay, hij het over hoe de ijskristallen op de raam vormen, ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, is geweldig. Amen. Amen. Amen. Dat is ook een hele... Je ziet een mooie iets ontstaan. De tweede argument... is misschien iets simpelers om uit te leggen... en daarom ook iets sterkers voor jou... die je kan gebruiken. Die je, deze is sowieso eentje die je moet leren uit je hoofd. Simpel. Het is dus het morele argument... Als God niet bestaat, bestaan objectieve morele waarden en plichten niet. Er bestaan objectieve morele waarden en plichten, dus God bestaat. En we gaan het uitleggen, hier vandaag, sommigen van jullie zijn wel al bekend ermee. Eerst is het belangrijk om een verschil te maken tussen wat subjectief is en objectief. Objectief betekent, dat, objectief betekent dat onafhankelijk van de mening van mensen bestaat het. Het staat vast, het is onafhankelijk van de mening van mensen. Een voorbeeld, de, natuurwaarden, of de natuurwetten zijn waar en bestaan. Ongeacht hoe mensen daarover denken, ze bestaan en zijn dus waar. Het is objectief. Subjectief is, het is afhankelijk van de mening van mensen... Dus subjectief is, is smaak, is iets wat iemand denkt. Bijvoorbeeld als je zegt koffie is lekker, dan is het een uiting van een persoonlijke smaak, een persoonlijke mening. Koffie is lekker, is alleen subjectief waar, want voor iemand anders kan of is koffie misschien niet lekker. Dus het is iets subjectief, het is qua smaak, qua persoonlijke keuze, toch? Persoonlijke voorkeur. Maar er zijn ook collectieve meningen. Dus wat meerdere mensen denken. Bijvoorbeeld, als je, als je zegt: mensen horen aan de linkerkant van de weg te rijden. dan uit je een collectieve mening die mensen in Engeland hebben. Dus in Engeland denken: nee, linkerkant is het meest logisch. om daar te rijden, want zo hoort het. Er is een theorie daarover waarom ze in Engeland links rijden. omdat ze vroeger met paarden. Wouden ze hun rechterhand vrij houden? Ja, om, als ze moesten zelf moeten verdedigen, dan ze links. Met die paar in. diezelfde ideologie hebben ze dus in. Maar ja, hier zijn we niet voor geschiedenis, maar het is wel iets leeg erbij. Hier zijn, dus dat hebben ze zelf toegepast in de wegen. Ik was laatst in, in Engeland, in uh, Londen. En het was bijzonder, want voor het eerst ging ik dan links rijden. En het, het ging nog wel, totdat ik in de rotonde, bij de rotonde kwam. En bij de rotonde, oké, okay, je moet naar links, hè? je gaat niet naar rechts, je moet naar links bij de rotonde. En dat lukte nog wel, maar eruit komen. Okay. Dat was het probleem. <laughs> <laughs> dus normaal moet je dan rechts gaan, maar nu moet ik al links en dan weer links eigenlijk. En dus moest ik een moment zo, stopte ik in de rotonde wat nu? <laughs> En Cindy zat in de auto en mijn broer zat erachter. En Cindy zei, "Gia, Gia, help me! <laughs> en ze begon al te stressen. Die grote bussen erachter. En wow. Maar je raakt even in de waar door die collectieve mening van Engelen. Dat het, daar, dat het zo hoort. Dus het is, iets, het is een manier van denken dat iedereen of een gedeelte, een cultuur denkt. Een cultuur iets subjectiefs zo vindt. En de, ja, rechts heeft nog steeds voor, hè, voorrang hè, in Engeland. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat is bijzonder. Hé hey, broeder, voor mij daar. Ik weet niet wie rechts of links voorrang. Ik, ik ben god dankbaar dat ik vandaag hier ben. En het is me gelukt. Het was een leuke avontuur voor eventjes. Maar dus als we zeggen dat er objectieve morele waarden en plichten zijn... dan bedoelen we dat morele waarden en plichten zijn die waar zijn. Dan bedoelen we dat morele waarden en plichten zijn die waar zijn... Ongeacht wat mensen denken. Wat ongeacht wat mensen daarover denken of zeggen. Dus iets wat we dan bedoelen is dat er zijn morele waarden. die. die objectief zijn. ongeacht wat iemand zegt. Het is, staat gewoon vast. En een voorbeeld daarvan. een hele goede voorbeeld is. de Holocaust. Staat erbij. Want de Nazi's geloofden dat de Holocaust. ...goed was. Dat het goed was. En wij zouden zeggen... ...dat nee, de holocaust is objectief kwaad. Het is niet alleen maar subjectief kwaad... ...van een groep mensen denken en zeggen dit is kwaad... ...en een groep mensen zeggen dit is goed. Wij zouden zeggen nee, het is gewoon over het... algemeen volledig is het kwaad aard. het is niet goed... Dus het maakt niet uit als je zegt dat het goed is. Moorden blijft kwaad in die zin. Of zulke moorden zouden kwaad aardig zijn. En dus, ongeacht wat de nazi's zouden denken, wij weten en zeggen nee, het is objectief kwaad. Bijvoorbeeld een kind martelen. Een kind van drie zomaar uh, pijnigen of slaan of open snijden. Ik zeg gewoon brutale dingen. Maar we weten dat dat... ...objectief fout is. En dat het niet iets is... ...van die subjectief is. Maar wat als culturen... ...in Afrika het doen bijvoorbeeld... ...of culturen in Peru... ...of culturen in Europa het doen... ...en ze menen dat het goed is... ...is het dan goed? Of is het... ...oh nee, want ik woon in de cultuur... ...en het is dan... ...omdat de cultuur voor de cultuur aanneembaar is, is het goed, acceptabel is, dan is het wel goed in de cultuur. Klopt dat? Nee, het blijft objectief fout. We weten het in ons hart. Maar de atheïst, dus degene die in God niet gelooft, kan dat niet zeggen. Kan dat niet zeggen, want wat maakt dat iets moreels onaanvaardbaar is, dan alleen maar als er een objectieve morele waarde is. Maar hoe kan er objectieve morele waarde zijn als er geen God is? De humanistische, kijk, de humanistische standpunt is, en, en wat de atheïsten dan denken en wat, wat, ze, wat ze dan doen, is het volgende... Want ze proberen ook goed te leven. Ze doen dingen die goed zijn. En ook sommigen die kwaad zijn. Betekent niet dat een atheist gek is en gekke dingen doen? Nee. Wat doen ze dan? Ze weten dat... Oké, okay, ze menen God bestaat niet. Maar laten wij een illusie creëren. En toch goed doen. Dat is de enige oplossing voor de filosofie. En dus... Er was een filosoof, een, een, een Franse filosoof. De naam is Albert Camus. Hij zei het volgende. Hij zei, luister, er bestaat geen goed of kwaad, geen geluk, blijdschap en al die dingen. Maar laten we, het, laten we een illusie creëren en erna leven. En dat maakt het leven makkelijker en leuker. In die zin. Dus het is puur een, een, een illusie en niet iets wat vaststaat en zo is. Maar wij weten dat dat onzin is. Wij weten dat het objectief is, het is iets wat vaststaat. Dus wij zouden nog steeds zeggen, het is puur kwaad, het is, het is slecht. Er is een, een, bijvoorbeeld een, een, uh, een Russische filosoof, Waar had ik het de vorige keer ook gezegd, van Fyodor Dostoevsky, hij zei, als God niet bestaat, is alles acceptabel. Dus als God niet bestaat, kan ik doen wat ik wil. En dat is waar, Want wie zegt dat, dat de wetten van Nederland de beste wetten zijn? Waar je naar kan leven. Dus misschien zou je, nee, maar dan doe je het niet op basis van angst, maar het maar gezien zou je dan het puur kunnen doen. Maar we weten van, het is onmogelijk om dat te doen, want er is... Een God die daar is. Stel je voor als een God niet zou bestaan in jouw leven. Wat houd je tegen om te doen wat je hart maar eist en verlangt? Amen. Weet je wat gevaarlijk is? Soms voor christenen ook. En dit is iets een beetje daarnaast. van apologetiek is. Er zijn christenen die wanneer je met mensen praat. En, en, dan zeg je, en dan zeggen ze, weet je wat? Volg je hart. En dat is een slecht advies. Amen. Het is een mega slecht advies. Het is niet volg je hart, want je hart is sneaky. De Bijbel zegt, ons hart is bedriegelijk. Hey, nee, volg Gods woord. Wat zegt Gods woord? Amen. Ey, met, met geven, met offers. Ey, weet je wat, volg je hart. Het is gevaarlijk. Mijn hart zegt, weet je, geef niks. Een voorbeeld. Maar nee, ik ga een voorbeeld Nee, ik moet Gods woord toepassen in mijn leven en Gods woord volgen. Dat is gehoorzamen. Of hé, hey, laat je leiden door je hart. Nee, laat je leiden door Gods geest. Zo moeten wij leven. En dus is het een heel verkeerd advies wanneer je tegen iemand zegt volg je hart. Want je weet niet hoe die hart eruit ziet. Stel je voor je hart, die persoon is boos op iemand. En, en ze is bereid om hem te vermoorden in zijn slaap. Een vrouw die haar man vermoordt in haar slaap. En ik kom daar als voorganger zeg: volg je hart. Ja. En wow, God heeft gesproken ja. tot mijn hart. Wow. <laughs> Dan hebben we een probleem. Dus ons hart is soms, is, is vaak, <laughs> is vaak een probleem. Dus wij volgen Gods woord. Gods woord is onze leidraad. Gods woord leert ons om. Om te geven, om te helpen, om te steunen. En niet per se wat ons hart wil. En, en dat moet ook een gewoonte zijn in onze levens. Om Gods Woord te volgen, Gods Geest. En niet wat je denkt of je hart. Want soms wil je hart niet vergeven. Maar je moet toch vergeven. Amen. Soms wil je hart weken in boosheid slapen, in woede. Maar je moet het toch loslaten. Dus daarom passen we Gods Woord toe. En we zijn en we komen samen om gevormd te worden door Gods woord. En die de life groups bestaan trouwens ook om gevormd te worden. Om samen te bouwen samen te, te wandelen in Gods woord. En dat doen we samen. En we groeien samen. Maar pas op en volg niet altijd je hart. Alleen maar wanneer je hart in lijn staat met Gods woord. Want dat is... Wat vaststaat voor onze levens. Dus we weten dat als we ons hart volgen, dat het soms problematisch kan zijn. En dus punt nummer één is dus als God niet bestaat, bestaan dus objectieve morele waarden en plichten niet. Dus het zou onmogelijk zijn dat het ook zou bestaan. Wat zou dan de basis zijn voor die morele waarden als God niet zou bestaan? Dus als God niet zou bestaan, zou voor mij alles eigenlijk mogelijk zijn, acceptabel, ik kan doen wat ik wil, leven hoe ik wil, mensen behandelen hoe ik wil. Weet je, en, en, en zo leven, en zo levens kapot maken, maar ik heb plichten, ik heb waarden door God in mij. Amen. En soms, zelfs al voel je dat je het kwade wil doen, doe je het niet omdat je God hebt in jouw hart. En Gods bevel. En het bevel van Jezus Christus is. is je zegt, geef jullie een nieuw bevel. Heb je naaste lief. Of heb elkaar lief. Zoals ik jou heb lief gehad. Want we houden. Of we spreken soms. Heb je, elkaar, heb je naaste lief als jezelf. Dat zei hij ook. Als die twee gebod van het oude testament. En God boven alles. Maar het gebod die hij gaf. Dat wij moeten volgen. Is heb. Je naaste lief, zoals Hij ons lief heeft gehad. Met de liefde van Jezus. En dat is wat wij opzoeken. Dat is wat we, wat we streven om te doen. En weet je, God heeft ons gemaakt, zodat wij van mensen gaan houden en dingen gebruiken. Maar vaak veranderen wij die dingen en gebruiken we mensen en houden we van dingen. En dat is heel gevaarlijk. Maar die dingen die hij ons geeft is om het te gebruiken, om het toe te passen in ons leven en niet om ervan te houden. En soms zijn we zo materialistisch bezig dat we bezig zijn met dingen en we misbruiken mensen. Maar hou van mensen, gebruik dingen, gebruik dingen, hou van mensen, maar gebruik geen mensen en hou van dingen, want dan heb je een probleem. Dus er zijn bepaalde leidraad, bepaalde richtlijn die wij moeten leven als christenen. Als God niet bestaat, dan is de enige mogelijke optie, dus een subjectieve waarde, subjectieve morele waarde. Dus iedereen op zichzelf. Ik vind, ik vind, ik vind, ik vind dat de stoel is om erop te staan. De ander zegt nee, ik vind dat het erom op te zit, is om erop te zitten. Maar we weten van het gaat niet om wat jij vindt, maar waarvoor heeft de maker het gemaakt? Om erop te zitten. Ja. <tie> En dan gebruik je het zo. Maar daarvoor werden het niet gemaakt. Daarvoor hebben ze een trap gemaakt. Maar dus je, je, we gebruiken die dingen op basis van... De, we, wij horen te leven op basis van de makersidee. En niet onze eigen persoonlijke mening. Dus een kwestie van persoonlijke mening is dus... Ik hou van koffie en that's it. En zo leef ik mijn leven door te denken wat ik wil. En zou alles dan ook... Sociaal afgesproken moeten zijn. Dus wetten voor een bepaalde land. Of voor een bepaalde cultuur. En iedereen hun wetten Iedereen hun regels. Van weet je. Laten we een akkoord sluiten. Met z'n vijven. We gaan zo leven. En we beslissen dat zo het beste manier is om te leven. And that's it. En waarom? Ja omdat wij het vinden dat het zo moet. En dat zou dan een leven zonder God moeten zijn. Of voorstellen. En dus puur illusie. School gaan, studeren, werken. Alles is een illusie. zou dan een illusie zijn voor een tijdelijke leven hier op aarde. Dus hoe zou je bijvoorbeeld in een gesprek kunnen praten met iemand? Bijvoorbeeld, je zou zeggen bijvoorbeeld wanneer een leeuw... Ik heb er is hier een voorbeeld van, van een gesprek tussen bijvoorbeeld een christen en atheëst. Wanneer een leeuw een zebra dood, noemen we het geen moord. Waarom noemen we het wel moord als een mens een andere mens vermoord of dood? En, en dan zou de dan zeggen, ja want moord gaat dan tegen de sociale overeenkomst dat we met elkaar hebben afgesproken. En dan zeg jij, nee dat is slechts een mening dan van een groep mensen, want de nazi's hadden dan ook een collectieve mening. En dan is het van: ben je deel van de groep of niet? En doe je mee of niet? En zo zag je. Maar stel je voor: als de nazi's de hele wereld zouden massamanipuleren, dan zou het nog steeds objectief slecht zijn om Joden zomaar te doden. Zijn jullie met me trouwens? Amen. Is het veel informatie voor jullie in een dag? Valt mee toch? Hey. Zesde Jessica. Dus Jessica, ik herhaal je vraag. Dus Jessica zegt, dus een leeuw doodt een zebra toch voor nood, voor noodzaak, ja? Om te eten. Klopt, klopt. Ik ga even terug. Klopt, dus. Dus wij zeggen, oké, okay, het, is, het is geen moord, omdat... Omdat um, wij, wij weten van, hij doet het uit noodzaak om te leven. Het is de natuur zo afgesproken, maar... Waarom noemen we de mens mens wel en straffen we bijvoorbeeld de zebra en de andere niet? Omdat Dan zou die ene zeggen, omdat we het collectief zo hebben afgesproken dat het zo is. Maar wij weten dat het objectief is dat het zo vaststaat dat de, de zebra en de leeuw iets natuurlijks is. En voor ons heeft het te maken met morele waarden. En, en ik ga jullie een voorbeeld noemen, dat, want we, dan maken we een onderscheid dat dieren hebben geen morele waarden hebben. En mensen hebben wel morele waarden. Bijvoorbeeld, je kan misschien met iemand debatteren en die persoon zegt, luister, bij de dieren zijn er, zijn sommige dieren bijvoorbeeld, die lijken alsof ze, zeggen ze dan, lijken alsof ze homoseksuele houdingen hebben of handelingen. En dan, dat betekent dat dat iets natuurlijks is. En dan zeggen we, wow, wow, wow, wow. nee. Want je kan de morele waarden van mensen niet toepassen met dezelfde waarde van, van dieren, want dieren hebben geen morele waarden En dan een voorbeeld daarbij is, van er zijn dieren die hun, hun puppies of hun kinderen dan eten, maar dat betekent niet dat wij dat ook kunnen doen en moeten gaan doen. Omdat dieren het wel doen. En dus maak je een duidelijk onderscheid tussen dieren die geen morele waarde bezitten en die we ook niet op hen kunnen onderdrukken, en Mensen die het wel hebben. Ik weet niet of jullie het video hebben gezien van de, de, de antiloop en de giraf. van de diergaarde Blijdorp. was ergens deze dagen. En, en bij, bij de Blijdorp had zo'n had een, een giraaf aangevallen. En mensen waren helemaal zat te schrikken en zo. Maar het was een, een daad die je die antiloop niet de schuld kan geven en, en straffen. Natuurlijk hebben ze hem apart even gezet. Maar ik kan hem niet zeggen, want het is zijn hout, het is zijn natuur. Is, hij heeft geen morele waarden en plichten. En bij mezelf dacht ik van, waarom gebeuren die dingen nooit wanneer ik in de dierentuin zit? Want dat nee, zou ja, spannend ja, zijn ja. om te zien. Ja, ja, ja. Zuster Paulus. Dus, dus Paulus zegt dat de homoseksualiteit is een geest en dieren kunnen, kunnen geesten bezitten. En nu ga je... Het <laughs> is, ja, is een mooie, mooie punt dat je hier noemt. Maar dat, dan heb je te maken over een, een geestelijke dimensie. En wat, wat ik denk is dat... Zelf al zou je spreken dat die de geesten kunnen bezitten in die zin... Zoals Jezus het toeliet dat de, die, de, de, geest, de demonen die in die man zat... Naar de varken zou gaan. Maar je spreekt over homoseksualiteit als iets wat... Iemand doet op basis van plezier. En bij de dieren kan je dat niet meten en, en spreken en zeggen. En een bepaalde manier van, van houding en samenleving. Dus dat de dieren misschien van twee dezelfde um, seksen, geslacht, seks met elkaar bepaalde houdingen doen, betekent niet per se dat ze bezig zijn met een homoseksuele act. Want wij mensen onderscheiden moraliteit. En dieren kunnen, we kunnen bij dieren geen onderscheid maken. Dus jouw vraag of jouw dingen is meer theologisch van aard. En dat is dan een hele andere discussie. Of dieren wel geesten bezitten en demonen en katten die daar zijn. Alle dingen. Wat, wat in, in de geestelijke wereld. Want ik geloof dat heel veel dingen mogelijk zijn. En, maar dat het voor argumenten. Minder, minder toepassen, minder sterk zou kunnen zijn om het zo toe te passen. Want dan ga je een hele andere dimensie en dan moet je ook gaan uitleggen wat geesten zijn en al die dingen. En, en bij sommige mensen kan je dat doen en kan je dat uitleggen, maar zijn weer andere, andere sferen waar het juiste argument weer een andere vorm gaat krijgen. Maar het is al een powerful manier van denken. En, en, en misschien moeten we. De kannibalisme, dit is moreel onaanvaardbaar. Dus cannibalisme is dan moreel, objectief moreel onaanvaardbaar. Dus ook al zeggen ze of denken ze van, ik moet het kunnen, of het, ik voel het. Daarom is, we vinden we het, het past gewoon niet. Heel veel dingen zijn geestelijk, absoluut. En, en, en, en het mooie is dat omdat dingen ook geestelijk zijn, stel je voor... En het is zo mooi dat je het zegt, want stel je voor, als iemand een bepaalde geest heeft... En, en iemand zegt mee van nee, die persoon is agressief of die persoon is zo op basis van een geestelijke macht die heerst over die persoon. Oké, okay, er heerst een geestelijke macht, maar omdat er een geestelijke macht heerst, haalt dat niet de verantwoordelijkheid van die persoon weg. Dus een persoon blijft altijd verantwoordelijk voor God. ...voor zijn daden. Dus een demon kan iemand bezitten... ...of in, in, in, uh, iemand kan demonisch bez, uh, bezeten zijn... ...maar die persoon heeft nog steeds een eigen wil. En een eigen mind om er tegen te strijden... ...om het eruit te halen. Waarom? Want iedereen is verantwoordelijk voor God, voor zijn daden. Anders zou de mens kunnen zeggen... ...maar God, het was niet ik, het was de demon in mij... En dan heb je een probleem. Eén keertje kwam iemand naar me toe en zei... Pastoor, ik ben bevrijd van de demon van lust. Ik zei amen, maar pas op met je ogen. Amen. Pas op met je ogen, want de demon gaat weg... maar die eigen wil is daar. En die eigen wil is, is, is wil dingen, verlang dingen. En, en die gaat je ook vertellen van... ik wil dit, ik verlang het. Hou je ervan? Ja... Wil je het? Ja. Mag je het? Nee. In die zin, Een voorbeeld. Dus die jouw wil gaat dingen eisen en vragen. Dus iemand kan demonische machten hebben, maar nog steeds verantwoordelijk zijn en blijven voor Gods ogen. Iemand had een vraag hier zo, voordat we verder gaan. Heel snel. Hoe zit het met mensen die mentaal problemen hebben? Hoe zit het met mensen? Hoe reken God het bij hen? Kijk, ja, ik geloof dat God ons heeft daar gezet. Mensen die misschien wel mentaal capabel zijn om anderen te begeleiden, om anderen te weerhouden, om anderen te helpen. Die mentaal minder goed zijn, minder bezig zijn, minder, minder vooruit gaan. Want er zijn, weet je, het is ook gevaarlijk om, als, om gelijk te zeggen ook dat iemand die mentale problemen hebben misschien. Geesten hebben en al die dingen. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Er zijn mensen die gewoon dat het hier in hun denken. Net als je een ziekte kan hebben in je lichaam. En het is niet demonisch. Kan je een ziekte hebben in je denken. Die, die niet demonisch zijn. Er zijn mensen die zenuwinzinken hebben. Die gewoon hulp nodig hebben. Die aandacht nodig hebben. En, en speciale aandacht. En God ziet al die dingen ook anders. Dan, dan wij mensen. En ik geloof dat Gods oordeel ook anders is voor zo'n persoon, dan bij iemand die gewoon bij reden is, die goed dingen kan onderscheiden. Oké, okay. dus wat we niet zeggen is dat je moet geloven om goed te doen, dat je een christen moet zijn om goede dingen te doen. Wat we zeggen is dus, dat Gods eigen natuur is de standaard van goedheid. En Gods geboden zijn de uiting van Gods natuur. Dus wat God van ons vraagt, komt van God zelf. Het is zijn geboden, zijn wij en zijn wil. En zonder God hebben wij geen maatstaf. Dus zonder God kunnen we niet meten. Dus er bestaan objectieve morele waarden en plichten. De meeste mensen, waaronder de meeste atheïsten, geloven dat objectieve morele waarden en plichten bestaan. Dus ze weten van, nee iets is objectief slecht. En onze morele ervaringen van de wereld is dat sommige dingen objectief goed zijn of slecht. We weten dat iets vast staat, het is goed of slecht. Dus de meeste van ons, waaronder ook veel eerste voelen zich ervan overtuigd dat verkrachting, marteling, kindermishandeling niet alleen onaanvaardbaar gedrag zijn, maar morele gruweldaden zijn, ongeacht de gewoontes van de samenleving. Daarentegen zijn liefde, vrijgevigheid, zelfopoffering goed in elk context of cultuur wordt het geprezen. Dus dit spreekt over objectiviteit en niet subjectiviteit. Dus de conclusie van het morele argument is, als God niet bestaat, bestaan objectieve morele waarden en plichten niet. Er bestaan objectieve morele waarden en plichten, dus God bestaat. Paulus zegt in 2 Romeinen, Romeinen 2, 14, 15... Wanneer namelijk heidenen die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet. Ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat. En hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiden. Ze weten in hun hart, iets is goed, iets is fout. Als je naar een, een, een plek gaat in de wereld die misschien nooit iemand eerder is geweest en je ziet een paar indianen, ze weten dat moorden... Fout is. Het staat in hun hart, gegrift. Het is alsof ze, ze, ze hebben het besef daarvan. Maar daarom geloof ik ook, en geloven wij als kerk, dat wij als kerk en, en, en, en de Bijbel is de antwoord voor deze wereld. Dus la, ik was um, maandag in gesprek met um, iemand... En ik was op bezoek en we waren aan het praten. En we hadden het over relaties. En hij zei, ja, maar is, hoe zit het dan? Want het is alleen maar in de kerk zo dat mensen nog geloven in huwelijken. En, en ik zei, kijk, wel, ik geloof wel dat het merendeel zit in de kerk. Die geloven in huwelijk of het midden van christenen, die geloven in huwelijk Maar wij als kerk, wij zijn de basis ...van moraliteit voor de wereld. En niet de media. En niet uh, Hollywood. En niet films. Want wij zijn degene... ...die Gods woord kennen. Dus... ...de films ga je tonen... ...bijvoorbeeld dat een man... ...misschien een vrouw ontmoet... In ...ergens in, in, in, in een park... ...en ze hebben een mooi gesprek... ...en in diezelfde avond... ...zijn ze met elkaar in bed aan het slapen... En, en jij daar als christen jij bent, oh wauw, zo romantisch. Er is niks romantisch daaraan, er is iets van de duivel. Zijn jullie met me? Amen. Er is niets romantisch daarin. In die zin dat wij mensen, wij dragen in ons de objectieve morele waarden om de juiste standaard voor de maatschappij vast te houden. Maar de media, films, de wereld wil een andere beeld brengen en het is niet voor niets dat er zoveel scheidingen, zoveel problemen, zoveel van gebroken families zijn in de wereld. Want als we die maatstaven volgen, dan zijn we bestemd tot verdoemenis. Maar wij volgen Gods woord, Gods morele. Want als Hij het heeft gemaakt, heeft Hij het beste intentie, het beste doel voor en niet wij. Amen. Dus God weet het beste. Zoals we zeiden, je gaat niet op basis van wat je voelt, maar op basis van wat Hij zegt. Amen. En als conclusie, en dan zijn we klaar, conclusie is dus van de twee argumenten, complex ontwerp betekent dus elk complex ontwerp heeft een ontwerper, het universum heeft een complex ontwerp, daarom heeft het universum een ontwerper. Het moreel argument is, als God niet bestaat, bestaan objectieve morele waarden en plichten niet, er bestaan objectieve morele waarden en plichten, dus God bestaat. Amen. Amen. Yes. Zijn er vragen? Er is iets, een energie of een natuur die, die de morele waarden op God. Oké, okay, dat is een mooie vraag. Dus hoe kan je het richten dat de morele waarden um, dat je dan koopt op God... ...en niet alleen maar God, dus de christelijke God. En dat, want eerst wat je gaat bewijzen is dat God bestaat... Dat er bestaat een God. En daarna, de andere argumenten waar je, die moet je moet gaan benaderen en behandelen is, waarom God van het christendom de God is, van de, de schepper is. En dat zijn dan andere reeks argumenten. Want dan kom je op de, de schepping, kom je op de, de keuze van God, de profetieën in de Bijbel, de jaren van van hoe, hoe de Bijbel niet zomaar een boek is. Er zijn weer andere argumenten. Er zijn een reeks argumenten. Dus hier, hier kom je alleen maar één stap. En dan moet je ook klaar zijn om de volgende stap met iemand te gaan. Bijvoorbeeld vrijdag had ik... Het is mooi dat ik het hierover heb. En tegelijkertijd probeer ik het ook zoveel mogelijk met mensen daarover te praten. Het is iets wat ik standaard doe, want ik hou ervan. Maar het is ook dat ik het doe voor, voor de studie ook. En, en, en voor de mens zelf. En dus... Ik ging eerst met de argumenten van de kosmologische argument. Daarna, je gaat merken dat de vele vragen die de mensen hebben, zijn niet eens wetenschappelijk van aard of filosofisch van aard, maar meer emotioneel van aard. Hun zitten, zij zitten met dingen. Zij zitten met hun problemen, met hun zorgen, met hun stress. Bijvoorbeeld bij deze jongen waarmee ik spreek, hij zat meer met zijn script die hij het net heeft ingeleverd. En dat was op dat, probleem, op dat moment zijn probleem, zijn zorg. Hij was uh, niet bezig met al die vragen. En hij begon die vragen te stellen. En dan begon ik het over, nadat ik hem al daarin heb overtuigd, dus over verteld van, weet je, dat God, dat er een God is, kwamen we dan om waarom de God van de Bijbel. En dan hoe de Bijbel meer bijvoorbeeld dan veertig schrijvers heeft en een hele rode draad is in het hele woord van God, waar het niet contradiceert, waarbij heel veel schrijvers zijn en toch een en dezelfde boodschap, in een periode van 1500 jaar, hoe kan het anders? En profetieën die daar in het oude testament zijn uitgesproken, 800 jaar voor Christus, Jesaja spreekt het uit, en de maag zal een kind baren, en hoe komt het dan dat in het nieuwe testament dat het dat komt? En Jezus, en Jezus de dood, de opstanding, hoe verklaar je de opstanding? Dat gaan we hier ook behandelen, vooral, hoe verklaar je de opstanding van Jezus? tot iemand die niet gelooft. En dan gaat iemand merken van... wow, deze Jezus is, is iets waar. Is iets wat ik zou aannemen. Maar we hebben ook gezegd dat het is de geest is die overtuigt. En het mooie bijvoorbeeld van die dag dan... Die, waarom ik met deze jongen sprak... was dat uiteindelijk... wanneer hij begon met zijn problemen, zijn zorgen... begon ik hem te vertellen over Gods liefde... en hoe God weet je, voor hem zich ook zorgen maakt om hem en al die dingen. Ik mocht voor hem dan bidden. En op dat moment voelde hij ook een rust in zijn hart. En hij voelde zich goed... En hij, hij vroeg me, wat kan hij doen? En toen zei hij, je kan een kerk zoeken. Ik heb een paar kerkgegevens die, die hij kan bezoeken. En daarna ook muziek gegeven die hij naar kan luisteren. En ik hoorde laatst dat hij bezig was om ook aanbiddingsmuziek te luisteren. Dus zo werkt God. En, en het zijn stapels van dingen, maar het hoort je altijd te bemoedigen om gesprekken aan te gaan. En ik heb mezelf beloofd in die zin om mensen te benaderen, mensen te bereiken die God niet kennen. En met hen te praten en vrienden te worden met mensen die God niet kennen. Dus vrienden maken met mensen die God niet kennen, om hen te winnen voor Jezus. Mensen die niet naar de kerk gaan, doordat ze Jezus vinden door ons. Weet je, want soms zijn wij, lijkt alsof, en in vele kerken zijn we zo, en hier willen we proberen niet zo te zijn, een kerk door christenen, voor christenen. Nee, we zijn een wel door christenen, maar ook voor de mensen van de wereld. De mensen die God niet kennen. Weet je, We kunnen niet alleen maar onze eigen clubje, onze eigen liederen, onze eigen dingen, onze eigen houding, onze eigen dingen. Nee, we zijn hier voor ook de mensen die binnenkomen. Dus wij horen te groeien, wij horen te bloeien en anderen discipel, discipleschap te geven en te leiden tot Jezus. Dat is ons taak als christen. Dus daarom bemoedig je ook. Blijf mensen uitnodigen, blijf met mensen praten. God doet de rest. Amen. Nodig zestien mensen uit voor komende zondag. Ik weet niet waarom 16. Maar, maar nodig iemand uit voor komende zondag bijvoorbeeld. Zeg van, en, en hoe kan je het beste iemand uitnodigen? Door gewoon te vertellen hoe geweldig jij je voelt in de kerk. Of hoe geweldig je het meemaakt. En weet je, hoe geweldige mensen daarin zitten. En, en nodig hem uit om een ontmoeting. Gewoon, hey, kom, eens, kom eens kijken. En laat God de rest doen. En de gemeente. Wij zijn dan voorbereid. Degene die hier zijn, moeten dan voorbereid zijn. Om mensen te praten. Mensen een hand te geven. Een glimlach, een smaal. Zo'n smile van broeder Chris kan geweldig zijn in het leven van iemand. Amen, broeder Chris. <lacht> Zo'n smaal van, van broeder Henk kan geweldig zijn. Dus, <lacht> laten, hey, dus laten we dat blijven doen, want Nederland heeft Jezus nodig en wij hebben de boodschap in ons hart. Ja. Amen. Laten we sluiten in gebed als er verder geen vragen zijn. Ja. Zuster Jessica. Ja. De zuster heeft het over hoe de tien geboden, bijvoorbeeld als wet, daar staat en dat het een leidraad ook is voor mensen dat, dat God bestaat. En dat is, dat is sowieso een goed argument. En het heeft alleen maar, het komt het wel op neer dat mensen het dan wel kunnen zeggen. Dus je kan niet alleen maar daarbij blijven. Mensen kunnen ook zeggen: Ja, waarom de tien geboden van de Joden? Want het is het Jodendom iets en niet die ene. Van andere geloof, andere religie. En dan, dat kan je dan weer gaan verdedigen. Maar het is puur waar wat je zegt. Hoe Gods moraliteit heeft geuit in het Oude Testament. En hoe Hij sprak over die, die geboden. En hoe Hij dat een uitleg heeft gemaakt. En weten jullie dat zelfs. Als je kijkt naar de manier hoe God sprak over oorlogvoering voor de Israëlieten. Hoe dat um, zo gedetailleerd werd. En niet zo dat, dat ze niet zomaar dingen konden doen en gekke dingen kunnen doen. Want hij heeft alles op een bepaalde, met bepaalde waarden, heeft hij het vastgesteld voor het volk. En het volk moest het gewoon volgen. Dus de tien geboden eigenlijk staat ook als een basis voor moraliteit voor de wereld. Niet stelen, niet overspel plegen, niet. Uh, de Sabbat weten we van, oké, okay, dat, dat niet, maar de God dienen als de enige, de, de moorden en al die dingen. Wij zien dat als een goede leidraad voor onze leven natuurlijk ook. En, en wat Jezus, Jezus onderwijs. Er is geen één persoon in deze wereld geweest als Jezus Christus, onze Heer. Amen. Jezus, Jezus sprak geweldige dingen Raakte geweldige mensen en tot vandaag de dag wordt zijn naam geprezen. Hoeveel hier houden van Jezus? Amen. Amen. Amen. Weet je, broeders en zusters, blijf volharden in de liefde voor Jezus. Hou van Jezus, hou van jezelf en hou van je kerk. Amen. Amen. En natuurlijk betekent ook je naasten. Want waarom zeg ik dit? Want ik geloof dat de kerk de hoop is voor de wereld. Wij samen, wij samen collectief kunnen wij een verschil uitmaken in waar wij wonen. Nieuw leven brengen in levens, nieuw lijf, leven, daar staan we voor. Wij geloven dat wij nieuw leven kunnen brengen in levens van mensen. En hoeveel hier hebben we het nieuwe leven ervaren en we leven in het nieuwe leven. We behouden ons daarin, we blijven strijden daarin en we verharden daarin.